Ja, Peter van der Velde, je speelt de vader van Ben X in de musical. Een totaal andere rol dan we van jou gewend zijn. Ja, blijkbaar. Ik heb die reactie nogal gehad de voorbije dagen. Ja, het is mooi om erin te stappen en uh, er iets moois van te maken en heel gevoelig, breekbaar. En het is een product dat we hebben gemaakt, vijf weken hard gewerkt, waar we zeer, uh, zeer zorgvuldig mee moeten omgaan. En we, we leggen onze hele ziel erin in heel dat product. En we stappen daar iedere avond heel eerlijk in. En dat proberen we althans te doen. En dan krijg je natuurlijk een mooi resultaat. En we zijn vanavond, ook al is het een première, het, het was er bonk op. Als we Peter van den Velden zien op het podium, dan zien we wel een heel sterk figuur. Denken we maar aan Piet Piraat, denken we aan jouw rol aan Daans. Of de grapjas, zoals in Berlijn en de Beest. Dit is een compleet andere rol. Ja, absoluut. Ja, ik heb dit soort dingen al mogen doen vroeger hoor, maar dat is al zo lang geleden. En uh, ik was blij toen uh, Frank mij koos voor deze rol, omdat ik wist van ik ga daar iets heel, uh, heel, heel gevoelig van maken. En uh, ja, die man is uh, getekend door het leven hein, met zijn vrouw, hè? dus uh, hij kan dat allemaal niet aan en hij, hij vlucht dan weg, hij gaat ze scheiden. En... Maar uiteindelijk, ja, het blijft uw kind heen, je probeert er alles om te doen om dat, om dat kind, om daarvan te houden mogen zijn na nou de voorstelling stieken kapot. Emotioneel zit ze gewoon afgemat. Dat vreet enorm om mij. Enorm. zit ook een zekere kwaadheid in het personage. Omdat hem zijn... Ja, zijn zoon niet kan... vatten voor een stuk. Ja, absoluut. Maar toch ook een zeer uh, emotioneel man. Aan het einde toe. Want dat is meestal zo. Hè. Ik bedoel, je, om, om, je bent kwaad. En, en omdat, omdat je het allemaal niet in de hand hebt... Hij geeft hem een horloge en dan denkt hem van het is opgelost. 65 is rust. En dat blijkt dan niet te zijn. En, uh, hij moet hem dan van de boekentoren halen, want hij wil springen. En daar breekt hem. Hè. En dat is heel mooi om te laten zien. En iedere avond ontstaat dat terug. En speel ik dat niet. Waar ontstaat dat? Ja. En daar ben ik heel fier op. Wat doe je daar dan als voorstudie voor om, om die rol neer te zetten? Ik ben één dag naar een school gegaan... Een vrienden van ons, die is een vrouw, die, werkt, allee, die geeft les aan uh, autisten, dat is in leefgroepen. Zij nodigde mij uit om een dag mee te volgen. Ik heb dat gedaan. En dan zie je dingen, onwaarschijnlijk. Dan denk je van, man, man, man, het zal jouw kind maar wezen. Hè? En dat heeft me toch geholpen om, uh, om daarin te stappen in dit avontuur. Maar je maakt het natuurlijk van je eigen. En uh, je gaat op zoek naar... Uh, naar je gevoelige plekken en je emotionele kanten. En je gaat op zoek naar je kwaadheid en naar je onmacht. En we proberen dat zo eerlijk mogelijk te acteren. En ik denk dat we een heel mooi theaterstuk gemaakt hebben waar ook in gezongen wordt. Ik noem dat eigenlijk geen musical. Waarom uh, niet? Wat is het verschil? Dit is heel eerlijk geacteerd. En vaak zie je dat niet in een musical. Vaak is dat pluimen in uw gat en een trap die je blinkt. En papapiede, papapam, tot met de groet. En wij hebben dat allemaal weggelaten. En dan maakte iets puurs, iets emotioneels en iets wrang ook. Waar het publiek na afloop, ja, van geemotioneerd is en eens in zijn stoel vastgenageld zit. Hè? Ja. Hopen we. Het is een creatie, dus ja, je hebt het beginproces meegemaakt. Hoe is dat nu met Dirk Brossé en... Uh... Die andere mensen samenwerken die, die geschreven hebben voor deze musical, het is allemaal nieuw materiaal. Ja, het is natuurlijk de ploeg van daans, de musical, dus we, ik had met hen al samengewerkt. Nu, Dirk is onwaarschijnlijk goed, hij maakt daar fantastische nootjes op papier en, en dan doe je je auditie en dan denk je van ja oké, okay, ik ga dat proberen en we zien wel. En, en dan uiteindelijk uh, hoor je dan van, we willen jou als eerste cast en dan ben je ontzettend blij dat je met Frank van Laken terug in de zee mag gaan. En we zijn 6 augustus op een schip gestapt, om het in Piet Piraal termen te zeggen. En we zijn uitgevaren en nu, vijf en een halve week later, komen we terug de haven in en tonen we aan hopelijk Gans Vlaanderen dat dit een heel mooi project is. En ik hoor net daarnet, van Frank van Laken dat de standaard, dat toch een zeer cultuurkrant is, dat die ons vijf sterren geven. Dus daar zijn we ontzettend trots op. Wij ook, wij gaan ook het maximum geven. Uh, en meer dan terecht trouwens. Ja, je zegt zelf de link al met uh, Piet Piraat. Ook daar is een van de weinige Studio 100 producten dit jaar waar een theatershow van komt. Een klassieker eigenlijk want Studio 100 gaat heel veel nieuwe zaken in de markt zetten. Wat mogen we verwachten? Heel veel. Maar ik mag nog niet veel verklappen. We gaan binnenkort uh, iets nieuws doen waar ik nog niks mag van verklappen. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik 6 oktober de ben x ploeg moet verlaten. Dus ik speel tot 5 oktober. In 6 oktober trekken we met de ganse Piet Piraatbende naar het buitenland. En uh, dan kom ik terug op 23 oktober. En dan stap ik uh, terug in Piet Piraat zijn kostuum voor de Halloween show in Plopsaland. 9 dagen Plopsaland. En daarna uh, hebben we nog een beetje draaidagen voor, uh, voor iets nieuws. En dan gaan we naar Gent met dit mooie product. En volgend jaar theater terug. Het ruikt naar een film. Zou kunnen. Misschien een nieuwe reeks, misschien nieuwe afleveringen. Maar we doen ons best, we blijven na elf jaar nog altijd alive en kicking. Oké, okay, dankjewel Peter van de den Vellen. Dankjewel.